8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Nog altijd een half miljoen Haitianen dakloos. De Nederlanders dit jaar minder op vakantie en ophef over Vara-satire over de koningin.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 Kantona staat bekend als uiterst links en anarchistisch. Vorig jaar probeerden die het Franse bankensysteem op te blazen... door mensen op te roepen hun geld weg te halen bij de banken. Dan is weer nog veel bewolking, misschien wat zon... en op de meeste plaatsen droog. Het wordt een graad of acht. Ook morgen veel bewolking, middagtemperatuur rond negen graden. ANWB Verkeersinformatie in het noorden en oosten van het land... en op de Veluwe komen misbanken voor. Het is minder druk dan normaal, een paar files springen eruit... zoals op de A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen de afrit Budel en Valkenswaard, daar staat inmiddels 7 kilometer. En Utrecht richting Eindhoven, dus naar het zuiden toe... daar staat tussen knooppunt Empel en Vught 7 kilometer na een aanrijding... maar de weg is weer vrij. Ook een lange file op de A9, Alkmaar richting Amstelveen... tussen Beverwijk en het knooppunt Rotterpolderplein, 6 kilometer...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 Sint Meerwaarde. Dat heeft de vergadering of congres op Sint Maarten aangenaam. Het NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen. ...en Marcel Ooster. Goedemorgen, koningin Beatrix begint zo aan het staatsbezoek aan Oman. Verslaggever Menno Reemeyer staat het gezelschap op te wachten. De Amerikaanse staat New Hampshire maakt zich op... ...voor de verkiezing van de Republikeinse presidentskandidaat. Correspondent Wessel de Jong die is er al. Het kabinet wil kat gaan verbieden. Minister Leers is betrokken bij het opstellen van het wetsvoorstel. We spreken hem na half negen. En Somaliërs in Nederland begrijpen de ophef over kat niet. Hij is gewoon groente. Gewoon gezellig eten. Alleen maar Somalische traditie. Ja, groente om te kauwen dus. Maar over die onschuld zijn de meningen verdeeld. Het verbod op de druk komt eraan. het kabinet... dat in een brief aan de Tweede Kamer heeft dat aangekondigd. Kat wordt veel gebruikt door Somaliërs. En Uithoorn is op het ogenblik de katdistributieplaats distributieplaats van Europa. Dagmar maar dat is de burgemeester van Uithoorn... is blij met een komend verbod. Want de handel in kat levert de gemeente heel veel problemen op. Waar we vooral last van hebben is dat er vier keer per week een uh, grote hoeveelheid mensen hun kat komt kopen in hoorn En uh, die gedragen zich niet altijd even netjes. Het varieert van uh, verkeersoverlast tot uh, geweldincidenten. In Zweden bestaat al heel lang een verbod op kat. Waarom uh, gaan we even naar Scandinavië-correspondent Rolien Kreton? Rolien, uh, waarom besloot Zweden destijds kat te verbieden? Nou, kat vormt een grote frustratie voor de Zweden. Het is inderdaad de drugs van uh, Somalische mannen. Die kouwen dag en nacht uh, kat. die hebben vaak grote gezinnen... Ja, en zijn niet uh, aanspreekbaar. En het zijn vooral uh, de vrouwen die daar de prijs voor betalen. En die vrouwen willen dan ook heel graag dat er wordt uh, ingegrepen... Uh, Zweden heeft veel uh, Somaliërs. De werkloosheid onder de, uh, deze gemeenschap is hoog. En ja, Kat verergerd dat probleem wordt gezegd in Zweden. Want ze gaan niet aan het werk daardoor, die mannen. Nee, de werkloosheid is inderdaad heel, heel hoog. Veel Somaliërs kwamen naar Zweden in de jaren negentig. Toen had Zweden een hele hoge werkloosheid. En veel van die mensen ja, hebben eigenlijk nooit uh, werk gevonden in Zweden. En ja, door deze drugs wordt dat probleem verergerd. Groenien, je spreekt in de tegenwoordige tijd. Werkt dat verbod dan niet? Nee, het, het, het verbod werkt niet en uh, het probleem wordt, uh, neemt jaarlijks toe. Uh, vorig jaar was een recordjaar op het gebied van uh, kat en werd er 16 ton uh, kat naar uh, Zweden gesmokkeld. Uh, ja, en dat is echt een, dus het probleem wordt verergerd en uh, in het begin hadden de Zweden eigenlijk nauwelijks door wat voor plantje het was, uh, kat... Uh, ...moet vers blijven, anders heeft het geen effect. Dus het werd ingepakt in uh, bananenbladen. Uh, en een groot deel van die kat komt via Nederland naar de Scandinavische landen. Eerst uh, gebeurde dat vooral uh, per vliegtuig. Uh, maar ja, nu is er ook een brug uh, tussen Denemarken en Zweden. Dus nu gebeurt dat ook vaak uh, per uh, auto of vrachtauto. Dat probleem neemt dus toe. Dus de Zweden willen heel graag dat, daar wat, uh, uh, dat uh, Nederland dat uh, gaat verbieden. Ja, nou dat gaat dus gebeuren als het aan uh, de minister ligt. Dan zullen de Zweden daar wel blij mee zijn, vermoed ik zomaar. Ja, zeker. Uh, Zweedse politici hebben vaak geprobeerd om dit probleem aan te kaarten uh, in Nederland. Uh, tot nog toe zonder succes. Dus ja, hier zullen ze zeker blij mee zijn. Maar zijn er geen andere aanvoerpunten dan? Ik kan me niet voorstellen dat het alleen maar uit Nederland of via Nederland komt. Nou, het komt ook uh, uit Groot-Brittannië, waar uh, kat ook uh, legaal is. Maar het grootste deel van de kat komt uit Nederland. Uh, dus ze vinden echt dat uh, ja, Nederland daar wat aan moet doen. En dat gaat het Nederland doen. Straks. Minister Leers, die is betrokken bij het wetsvoorstel. Wij spreken hem na half negen. Dankjewel. Scandinavische correspondent Rolien. Kretom. Na Amerika dan, de favoriet voor de Republikeinse presidentskandidatuur. Mitt Romney ligt onder vuur. Hij zou een medogeloze zakenman zijn. Toch gaat hij vannacht, hoogstwaarschijnlijk... de belangrijke voorverkiezing in New Hampshire winnen. En zijn tegenstanders weten dat als ze Romney nu niet aanpakken... hij snel de kandidatuur kan binnenslepen. Concurrent Newt Gingrich, voormalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden... lanceert vandaag een filmpje waarin niets heel blijft van Romney. This film is about one such raider en his firm. Mitt Romney became CEO of Bain Capital de day de company was vorged. His mission? To reap massive rewards for himself en his investors. Het ging alleen maar om hebzucht. Romney was een corporate raider, een koude saneerder. Als directeur van Bain Capital had hij maar één doel: bedrijven opkopen en ze leeghalen voor zijn eigen gewin. En dan komen er ex-werknemers aan het woord, van de bedrijven die Romney heeft gereorganiseerd. Hij is voor kleine bedrijven. Nee, hij is niet. Hij is niet. Deze man is helemaal niet voor het midden- en kleinbedrijf, zegt een vrouw. De stem zegt dat Romney May was dan Wall Street. Tienduizenden Amerikanen werden van hem het slachtoffer. Voor tens Amerikanen begon het zoffering... als Mitt Romney naar de stad to kwam. Ainseen Nothing Yet. Zou dat over de uitslag gaan van, uh, voor Mid Romney vanavond? Muziek hier voor een campagnebijeenkomst van Mid Romney in Hudson, in het zuiden van New Hampshire. Bij een uh, metaalbewerkingsbedrijf gaat hij met de werknemers praten. Er staan die zo'n vijf, zes man met, uh, met borden, met romney plakaten ...to support Mitt Romney, the best candidate for president. Wat, wat vindt u van alle aanvallen tegen hem? Pretty much normal. The frontrunner always gets the, the main attack. Ja, dat is normaal. De koploper die krijgt altijd uh, de hardste klappen. That's the way things go. jongen hier. Well, you know, I think it's very interesting that Republicans are going out there and attacking someone for being successful in business. Ik vind het een uh, hele merkwaardige aanval die er nu wordt gedaan op Romney. Dat republikeinen uitgerekend een eigen kandidaat aanvallen op het succes dat hij heeft gehad als ondernemer. Zit er geen enkele kern van waarheid in? Of course, when you're dealing with so many different businesses there, you know, as, as governor Romney has said there will be some that will fail, there will be some instances where you do have to cut some jobs to save a business. Als je Zoveel bedrijven werkten zullen er ongetwijfeld geweest zijn die niet succesvol waren en die opgedoekt werden en waar dus banen verloren gingen. In de fabriek in een korte persconferentie legt Romney dan de kritiek naast zich neer. Zo'n aanval had ik eerder van de Democraten verwacht. Maar dit is deel van het proces. Ik heb brede schouders, zegt Romney. Die natuurlijk niet mag klagen, want zelf heeft hij ook hard uitgehaald met politieke spotjes. Zit hier een moeder met haar, met haar twee zonen te wachten op Romney? Gaat hij voor hem stemmen? Sure. I'm not, I'm not sure. Waarom niet? I'm not sure he can beat Barack Obama. Ik so. ben er niet zo zeker van of hij Obama kan wel verslaan. Maar hij is toch ongeveer de enige die het echt kan, of niet? A few weeks ago it looked like Newt Gingrich was, was leading, so it might, it might change. Een paar weken geleden zag het er nog naar uit dat Newt Gingrich het zou worden. De voormalig voorzitter van, uh, van het Huis van de Afgevaarden, de former speaker. Volgens mij het kan allemaal nog zo veranderen. we Mitt Romney voor president, absoluut. Stickers op zijn buik, ook een uh, Romney shirt. En toch hier, ik hoor nog zoveel mensen die twijfelen. How would you explain this? What I've seen from the New Hampshire voters is they're very uh, questioning. And they, they like to find out about candidates. They like to come to events to see people in person. Uh, het feit dat de mensen hun gedachten nog niet bepaald hebben... ik denk dat dat toch zeer typisch is voor New Hampshire. Het zijn uh, hele intelligente kiezers hier. Die wachten tot het laatste moment. We studeren en luisteren heel goed naar alle kandidaten. I used to joke in Iowa that corn counted as an amber wave of grain... Dat geeft me een 8-vote-margin. Yeah. Ik hoop dat hij 16 hier krijgt, oké, okay jongens? We moeten dat dubbelen. Romney kan nog wel lachen om zijn minimale overwinning van vorige week in Iowa... met 8 stemmen. Maar het grapje verraadt toch dat hij vanavond met alles rekening houdt. Ook een tegenvaller. Kom naar de polls, vote. Of het is voor mij of voor iemand anders, ik zou het willen me zijn. Maar ik wil zeker zeker dat jullie voten. Dank u wel. Dank u wel. She smells so nice, so nice zingen de doors. Sorry, ik was er al. De doors, dus. Ja, de, jij gebroken, dacht al, dat is heel oud, maar het is ook actueel. She smells so nice, dus een nummer dat we tot voor kort niet kenden. U gaat het zo bij ons horen. Nu hoort het bij ons bij de AWB arnhart Broekhuis. Marcel, er staat zo'n 120 kilometer viel in ons land. En het verkeer heeft ook nog wel hinder van mist. Vooral in het noorden en oosten van het land en op de Veluwe. Daar komen misbanken voor. Dan drie files die opvallen. En wel op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen de afrit Budel en de afrit Valkerswaard. 8 kilometer. diezelfde A2 Utrecht-Eindhoven. Tussen knoopend Empel en Vught. 8 kilometer na een aanrijding. Maar de weg is weer vrij. En nog altijd een lange file op de A9 Alkmaar. Richting Amstelveen. Tussen de afrit in Beverwijk. En het knooppunt Raasdorp. 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen en Marcel Ooster. Ik weet het al. Jij was in gedachten op vakantie. <laughs> Eigenlijk wel. Nederlanders gaan minder lang, minder ver <coughs> en minder luxe op vakantie dit jaar. Dat blijkt uit onderzoek. De reden, het is allemaal een verwachting, beter nog niet of het zo is. De economische malaise. Nou, in Utrecht is de komende dagen de vakantiebeurs. Verslaggever Karin Alberts hield haar eigen onderzoek op station Utrecht Centraal. Heeft u al vakantieplannen? Uh, nee, helemaal niet. Nee, helaas niet, nee. Maar gaat u wel in 2012? Uh, ik zou wel willen, maar het ligt aan hoe het met de kosten gaat uh, komen. Ik ben nog student, dus het uh, wordt moeilijk. De droom is hardop, als het droom kan. Ja, een wildrijd zou leuk zijn. En nu iets realistischer, als het toch gaat lukken dit jaar, wat zal het dan uh, ongeveer worden? Ik zou naar Venetië willen. Ja, het zou leuk zijn. Maar mijn vakantieplannen? Ja, nou, heeft u die? Wat in de pen zit, is uh, begin maart uh, mm -hmm. richting zon. Ik denk ergens in de buurt van uh, de Alcarve. Dat wereldje. En zijn dat over het algemeen dure vakanties? Ik kijk meer naar kwaliteit dan naar de prijs. Gaat het ook voor het komende jaar? Ja, ja, ja. Het onderzoek blijkt dat Nederlanders minder ver, minder luxe en minder lang gaan. Vanwege de economische malaise. Ja. Ja. ja, daar merk ik nog niet zoveel van. Dat lees ik in de krant. Maar voor de rest valt het uh, voor, voorlopig nog mee. En u gaat er niet op anticiperen? Nee, dat zien we tegen die tijd wel. Als mijn pensioen gekort wordt, nou ja, dan, uh, dan zien we het wel. Je mag genieten van de Algarve, waarschijnlijk. Ja, denk het wel. Veel ja. voor, uh, vast. Oké, okay, dankjewel. je Dank u wel. Hmm. Algarve. Na half negen meer over de vakantieplannen voor Nederland trouwens. Vanaf de vakantiebeurs in Utrecht. Die is vandaag nog open voor de branche. Vanaf morgen voor het publiek. Jim Morrison hoorde u door een vervormde microfoon. She smells so nice van The Doors. Recent ontdekt nummer van The Doors. En dat komt te staan op het album L.A. Woman. Wordt binnenkort opnieuw uitgebracht. 40 jaar geleden dat deze roemruchte Doors plaat uitkwam. Volgens kenners een van hun beste. We gaan erover praten met de journalist en uitgever van het rockblad... Revolver's Lust for Life, Jack Lammers. Meneer Lammers, goedemorgen. Goedemorgen. Het blad ligt zich vooral op de muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Als u dit hoort, wordt u er helemaal warm? Ja. <laughs> Klinkt wel echt doorzig, hè? Nou, het is, het is inderdaad het is weer een lekker nummertje uit die, uit die sessies, uh, uit die tijdje, ja, inderdaad. En is dit ook voor u onbekend? Ik had het nog niet eerder gehoord. Het is uh, overduidelijk het resultaat van... Uh, een paar jongens die in de oefenruimte uh, lekker muziek zitten te maken met z'n allen. Ja, want, want toch klinkt het wel anders. Of ligt dat aan de opname? Ligt aan de opname. Ik, uh, ze hebben LA Woman uh, toen de tijd uh, spontaan opgenomen... in hun eigen oefenruimte in plaats van in de studio. Normaal uh, maakten die jongens, de, deden die jongens een half jaar over om een plaat te maken als het ware. En uh, LA Woman is in uh, zes dagen opgenomen. Ze hadden er zin in. Dus ik denk dat uh, dit een probeerseltje was tussendoor. Iets spontaans? Ja. Ja, en zo is Ellie Woman ook. Wat zeg je? Dat is, dat is ook zo spontaan, anders kun je het niet in zes dagen opnemen. Nee, precies. Hm. Het, het waren moeilijke tijden voor de jongens. Uh, ze zaten er eigenlijk doorheen, maar uh, uh, juist door, uh, laten we zeggen, live in de oefenruimte met, uh, met opnameapparatuur erbij op te nemen. Uh, kregen ze weer uh, nieuwe allure? Als het hm. Voor de mensen die niet zo bekend zijn met de Doors. Uh, en die tijd waarin ze toen zaten, die u omschrijft, waarom hadden ze het zo moeilijk destijds, tijdens ze de opname van LA Woman? Nou, het, het is sowieso voor elke band heel moeilijk om uh, jarenlang zo populair te zijn als de Doors. Want het is een slopend bestaan natuurlijk. Uh, zeker als je zoals uh, zanger Jim Morrison uh, leeft. De man was een uh, ongelooflijke alcoholist, en ook niet helemaal goed bij het hoofd. Uh, en hij had uh, niet lang daarvoor, had hij uh, in Miami al dan niet zijn uh, geslacht uh, laten zien aan het publiek. Uh -huh. Daar was hij uh, voor veroordeeld tot een half jaar gevangenis. En uh, ja, daar was hij natuurlijk nogal van in de war, want dat hing hem boven zijn hoofd. En ze konden toen ook niet optreden in Amerika, vanwege al die schandalen? Maar het kon wel, maar uh, er werd, uh, het ene optreden naar het andere werd afgezegd, want uh, inderdaad de, de concertorganisatoren durfden het niet aan. D dat, dit gedrag van uh, Morrison, maakte ze zo legendarisch? Of was het toch ook de muziek? Nee, ik vind dat de muziek uh, uh, ze legendarisch maakt. Waarom? Want u zei net, uh, nou ja, tussen neus en lippen door, lekker blues nummertje. Dus zo bijzonder klinkt dat niet. Nou, ik vind de blues nogal een bijzonder uh, muzieksoort, eerlijk gezegd. Ja, maar er waren er meer die dat speelden. Dat klopt, maar uh, ja, de doors hadden toch een hele eigen... Uh... Eigen uh, uh, attitude, vind ik. Ze, ze waren heel poëtisch. Uh, ik vind dat uh, Morrison een uh, hele aparte stem had. Ze hadden een uh, vreemde setup voor een band. Uh, ze hadden bijvoorbeeld geen basgitaar. Nee. Uh, ja, ze hebben toch een hele eigen sound ontwikkeld, vind ik. En, uh, er zijn wel meer gekken in de rock'n'roll geweest. En daar hoor je niks meer van. Maar de Doors, dat blijf je toch elke, elke keer weer horen uh, op de radio. En, uh, het is ook onder de jeugd leef het heel erg, die band. Heeft u ze zelf nog zien spelen, meneer Lammers? Helaas niet. In ieder geval niet met Jim Morrison hm, in nou, de bezetting. Dat was ook bijna onmogelijk. Ze hebben een keer geprobeerd te spelen uh, in Nederland. Maar uh, Jim Morrison die, uh, had zo van Amsterdam genoten... dat hij het podium niet gehaald heeft. Dus toen hebben ze maar met z'n drie oh. opgetreden. <laughs> Oké. Okay. Zullen we nog even genieten van ze? Heerlijk. Bedankt. Dank u wel. So nice. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima... zijn in Oman begonnen aan het 51ste staatsbezoek van de koningin. Zojuist is het gezelschap door Sultan Qaboos... verwelkomd bij de stadspoort van Oman. En Menno Reemeijer is daar ook. Menno, is er veel belangstelling? Ja. ja sorry Bert, ik uh, loop langs de route mee. Dat schijnt niet gebruikelijk te zijn uh, in Oman. Ik weet niet of je het uh, paardige kunt horen. Ja. En uh, voorop een muziekkorps... Ik zal maar even blijven staan voordat uh, iedereen in de stress ziet. want ik loop vlakbij uh, de auto van de sultan uh, <laughs> en uh, de koningin en prinses Maxima die even de hand opsteekt. Dus uh, ja, uh, ze zijn aangekomen hier in Oman het uitgestelde staatsbezoek dat uh, vorig jaar maart om uh, bekende redenen niet doorging. Toen werd het een uh, privébezoek, een diner, was er al veel om te doen. Nu werd het rustig genoeg geacht om hier toch uh, in Oman in Muscat, want daar zijn we. Een bezoek te brengen. De koning komt net aan bij de oude stadspoort en gaat nu in, uh, in stoet. Dat is een hele lange stoet met heel veel paarden en heel veel militairen en heel veel muziek op naar het uh, paleis van uh, de sultan. Men bericht de media daarover het bezoek en, en zo ja, hoe doen ze dat? Uh, berichten de media in die zin dat het aangekondigd wordt. Gisteren stond er een stukje uh, in de krant. De koningin komt uh, deze dagen. Er was gisteren ook een interview met uh, ambassadeur van Wert hier uh, in uh, Muscat. De Nederlandse ambassadeur. Het ging ook natuurlijk even over vorig jaar. En er wordt er toch in termen gesproken van... Nou, dat was met, hoe uh, uh, moet je dat zeggen, wederzijdse instemming. Uh, ging dat niet door vanwege de onrusten. En uh, we gaan nu, nu gewoon weer verder waar we toen uh, gebleven waren. Dat is wat er uh, nu staat. Maar aan de andere kant, uh, Lara, vergelijk het ook met... ...een bezoek dat de Sheikh aan Nederland zou brengen. Ook dan zouden we niet massaal met Omaatse vlakjes langs de weg staan. Hoe zwaar is dit bezoek als het gaat om de economische belangen, dan? Ja, de nadruk lag in de Verenigde Arabische Emiraten de afgelopen dagen. Daar ging het eigenlijk alleen maar om de handel. Hier gaat het ook om een vriendschapsbezoek. Want de sultan en de koningin zijn van oudsher toch behoorlijk bevriend. Dus het is ook echt een beleefdheidsbezoek hier. Ja, er zijn uh, weer zware handelsdelegaties uh, mee. Uh, dame Shipyards uit Gorkum probeert hier schepen te verkopen. En met de koningin uh, in de nabijheid hopen ze toch dat dat uh, een beetje de doorslag uh, zal geven. Dus er wordt hier volop gehandeld. Er wordt ook volop gepolderd. Want Rino, kan Alexander Rino, kan van de Ser is hier samen met Bernard Wintjes en uh, Alexander, uh, Agnes Jongerius van de FNV. Bernard Wintjes van VNO-NCW. En die gaan hier uitleggen hoe je kunt polderen. Dat is een van de thema's hier. Zeg, krijgen zij ook nog wat mee van de ophef in Nederland? Ik weet niet of jij het hebt meegekregen. De wereld draait door, zond gisteren via Lucke TV een filmpje uit... waarin de hoofden van uh, koningin, prins Willem-Alexander en prinses Maxima... waren gemonteerd op uh, naakte lichamen. Dat allemaal reagerend op uh, uh, ja, het hoofddoekengedoe, gedoe, we maar zeggen. Is daardoor het gezelschap op gereageerd? Hebben ze er iets van gezien? Nou, uh, het gezelschap, en dan hebben we het over de koningin, prins willem en prinses Maxima, reageert per definitie niet. Uh, dat gaat altijd via de RVD in uh, algemene termen. Uh... Ja, het gaat natuurlijk ook bij zo'n bezoek een beetje aan je voorbij. We horen natuurlijk wel wat er in Nederland is uitgezonden... maar commotie heeft het hier niet opgeleverd. De VVD heeft een simpele reactie. We geven geen commentaar. Uh, ik heb nog even gevraagd, is het majesteitsgennis misschien? Ja, wat is majesteitsgennis? Dan kom je alweer snel in de discussie. Wat is satire? Waar liggen de grenzen? Dus uh, geen ophef hier. Oké, okay. Menno Remeijer vanuit OMA. Dankjewel, Menno. Luister, je hebt twee soorten managers...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 De wederopbouw van Haiti verloopt uiterst moeizaam. En het kabinet wil kat verbieden. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De aardbeving in Haiti is inmiddels twee jaar geleden... maar de wederopbouw komt nauwelijks van de grond. In een rapport van hulporganisatie oxfam Novib staat... dat nog ruim een half miljoen mensen onder dekzeilen en in tenten leven. Het afgelopen jaar is geprobeerd een begin te maken met de wederopbouw... maar tot nu toe met weinig succes, zegt Anne-Pieter van Dijk van Oxfam. Toen we met het herstel moesten beginnen...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 Het kabinet wil de bladeren gaan verbieden. Volgens de regering is kat verslavend en zorgt de handel voor veel overlast. En daar hebben ze in Uithoorn wel ervaring mee. Dat is de plaats waar de meeste bladeren worden verhandeld. Volgens de burgemeester van Uithoren kan het verbod niet snel genoeg ingaan. Als je als gemeente bezig bent om je gemeente te ontwikkelen... en je industrieterrein te ontwikkelen... dan wil je niet dat je vier keer per week een hele grote groep mensen krijgt... die zich niet altijd netjes gedragen om katten. te te handelen. In Nederland wordt kat vooral in de Somalische gemeenschap gebruikt. In ons omringende landen zijn de bladeren al verboden. En die landen juichen de beslissing van het kabinet dan ook toe. En zometeen hopen wij op uitleg op deze zender van minister Leers. De chefstaf van het Witte Huis stapt op, Bill Daly was nog maar een jaar in functie. Hij wil naar eigen zeggen meer tijd doorbrengen met zijn familie. Volgens hem heeft het dus niks te maken met geruchten... dat hij niet overweg kan met andere medewerkers in het Witte Huis en leden van het congres. President Obama wilde dan ook niet ingaan op die geruchten. Obama bedankte Daley hartelijk voor bewezen diensten. Bill has been an outstanding chief of staff during one of the busiest and most consequential years of my administration. De chef of wordt gezien als de op één na belangrijkste man in Washington en die baan gaat nu naar Jack Lou, die was eerder verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting. In New Hampshire kiezen Republikeinen vandaag de man die zij graag in het Witte Huis willen zien. De peilingen wijzen uit dat Mitt Romney die voorverkiezing zal winnen. Maar Romney kwam gisteren toch even in problemen. Romney zei op een campagnebijeenkomst dat hij graag de mogelijkheid heeft om mensen te ontslaan. Ik like being able to fire people who provide services to me. En die uitspraak was koren op de molen van zijn tegenkandidaten. Die zetten hem de laatste dagen neer als een kille zakenman... die alleen maar wil saneren. Een actiegroep die banden heeft met Newt Gingrich... heeft zelfs een documentaire gemaakt... waarin Romney wordt verweten dat hij honderdduizenden mensen heeft ontslagen. Een groep van corporate raiders, led by Mitt Romney...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 ANWB-verkeersinformatie in het noorden en het oosten van het land... en op de Veluwe komen nog misbanken voor. Dan staat er zo'n 130 kilometer file in ons land. Iets minder druk dan normaal. Aantal opvallende files op de A2 Utrecht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Empel en Vught, 8 kilometer na een aanrijding... maar de weg is weer vrij. En op de N2, de randweg Eindhoven, staat tussen het kroopend Baterdorp... en Veldhoven-Zuid een file van 6 kilometer. Dan de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Beverwijk en het knooppunt Raasdorp. Nog altijd 9 kilometer. En een aanrijding op de ringweg Amsterdam, de A10. Zorg voor een file tussen Oud-Zuid en het Amstel Businesspark staat 4 kilometer. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de spaaronline rekening met een toprente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur.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 Goedemorgen, het is vijf minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ja, u heeft het gehoord, het kabinet wil dat de druk kat wordt verboden. Het kabinet laat dat vandaag weten in een brief aan de Tweede Kamer. Minister Leers is een van de ministers die bij dat wetsvoorstel... wat geschreven wordt, is betrokken. Meneer Leers, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de rol hier van de minister van Immigratie en Asiel? Nou ja, de minister van Immigratie...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 Dan is de grote vraag of u met een verbod op kat die problemen bij de Somaliërs wegneemt. Nou ja, kijk, um, je kunt natuurlijk mensen nooit verbieden om iets uh, te doen, te gebruiken of wat dan ook. Maar je kunt wel duidelijk maken dat uh, de samenleving dat niet accepteert. En uh, je zou dus kunnen zeggen, dat uh, willen wij niet. Uh, als u dat doet, bent u strafbaar. Het heeft ook een signaal naar de buitenwereld, uh, de handel. Nederland is het enige land op dit moment nog wat waar kat is toegestaan. Uh, dat, uh, het is niet strafbaar en dat betekent dus dat wij afgekeurd worden van Europa uh, qua distributie. We hoorden net even de Burgemeester. Nou, het, het levert gewoon ontzettend veel overlast op. Ik heb zelf als burgemeester, oud-burgemeester van Maastricht meegemaakt wat het betekent voor een lokale bevolking. Als je als enige in een regio eh, wel drugs toestaat en een ander niet, dan heb je grote problemen. En dat ontstaat nu ook in veel Nederlandse gemeenten waar veel Somalische gemeenschappen eh, aanwezig zijn. Ja, dus die problemen in het binnenland, dus in ons eigen land, hebben de doorslag gegeven of werd de druk vanuit Europa ook groot?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 men is niet meer geïnteresseerd in uh, samenwerking met uh, de overheid of vooral ook in de, in de gezinnen. Kortom, uh, we willen dat niet accepteren. Nee. En de, de, de nou, gemeenschap u ge zelf vindt het ook niet. Nee, u geeft daar een, een, een duidelijk signaal af met, met dat verbod. Maar nogmaals mijn vraag, lost het de problemen van de Somaliërs op? En gaan ze, duiken ze niet op die manier de illegaliteit in? Gaan ze niet toch proberen om aan kat te komen ja, dat probleem zal altijd bestaan. Uh, dat zie je ook bij, bij softdrugs. Uh, daarom proberen we daar ook op een fatsoenlijke manier, uh, zoals dat nu door een collega opstelt wordt opgepakt, uh, de softdrugs uh, vooral uh, zeg maar, toe te spitsen op het lokale gebruik in beperkte mate. Uh, bij Somalische gemeenschappen, uh, zeg maar, is het katgebruik wat ik al zei, voor een grote groep erg problematisch. En die, zijn, die laten zich kennelijk niet leiden. Nou, en dan moet je gewoon zeggen, wij accepteren dit niet. Het heeft te veel consequenties, ook internationaal. En dat is daarom onze aanpak. We gaan het verbieden. Dan hebben we in ieder geval de mogelijkheid om uh, dadelijk tegen mensen te zeggen... Uh, u mag dat niet zelfstandig doen, Doet ja, het op, dan kunnen we u straffen. Uh, gaat u ook wat aan opvang doen of aan uh, vervolgtrajecten? Nou ja, Zeker zal er ook een vervolgdreact komen. Als je iets verbiedt, dan moet je ook consequent zijn, vind ik. Dan moet je ook duidelijk maken. Maar dat moet allemaal nog uitgewerkt worden. Maar dat betekent wel dat je ook moet duidelijk maken... van: als u het toch doet, dat is niet acceptabel. We zullen in ieder geval hard optreden tegen veel overlast rond handel. De handel wordt ook verboden. We hopen daarmee ook de druk op een aantal lokale gemeenschappen weg te kunnen nemen. Want omringende landen, daar is het ook al verboden. En het kan niet zo zijn dat Nederland het afvoerputje wordt. Op dit punt van Europa. Nee, maar even, u heeft het over consequent. U denkt niet aan een soort gedoogconstructie, want die 10% die er toch aan verslaafd is, die is er zomaar niet vanaf natuurlijk. Nee, maar dan moet je, uh, en, en mij lijkt het niet uh, zeg maar, te vergelijken met softdrugs, dan moet je een structuur gaan creëren. Dan krijgen we bij wijze van spreken een soort kwadshops. Ja, dat wilt u uh, niet. Nou nee, daar moeten we niet meer aan beginnen. Uh, dat is een ontwikkeling die we in Nederland hebben gezien in de jaren 60. Uh, je kunt daar allerlei positieve dingen over zeggen. Dat heb ik ook steeds gedaan. Je kunt ook heel negatief uh, daarnaar kijken. Ik denk dat het heel onverstandig zou zijn als wij een structuur zouden creëren... waar dit uh, tussen haakjes legaal te verkopen zou zijn of te verkrijgen zou zijn. Daar moeten we niet aan beginnen. Moeten we moeten gewoon duidelijk maken dat in Nederland daar geen ruimte voor is. Wij spraken eerder onze Scandinavië-correspondent Rolien Kreton uh, over Zweden. De Zweden hebben erg veel last. Van het feit dat Nederland distributieland is. Er wordt uh, enorm veel gesmokkeld, kort gesmokkeld naar, um, naar Zweden. Zo'n 16 ton afgelopen jaar. Um, en ja, de vraag is of dat nou opgelost wordt door dat verbod in Nederland, zegt zij, omdat ook nog steeds Groot-Brittannië een land is waar uh, langs die distributie gaat. Hoe kijkt u daar tegenaan? Is er overleg met, met de mensen in Groot-Brittannië? Zeker. We hebben overleg alle uh, lidstaten van Europa. Er wordt natuurlijk goed gekeken. Er wordt ook samengewerkt. Um, natuurlijk moeten de Britten hun eigen afwegingen maken. Um, en uh, illegale routes zullen er altijd blijven. Dat, daar, daar maak ik mij geen illusie over. Van de andere kant zeg ik... als je duidelijk maakt dat iets niet mag... heb je in ieder geval ook een instrument... om uh, um aan te pakken als het wel gebeurt. Ja. Uh, en we zullen zeker met de Britten praten. Maar de Zweden... Uh, we zien dat het probleem is toegenomen sinds het verbod daar. Denkt u... Of bent u er bang voor dat dat hier ook is? Of denkt u dat ook het Zweedse probleem kleiner wordt nu Nederland, uh, het verbied? Nou ja, het is weer een stapje uh, in ieder geval dichterbij in de samenwerking. Wat voor ons met name geldt, is voor de lokale gemeenschap uh, hier... en de lokale gemeenschappen uh, waar veel Somaliërs zijn. Kijk, ik weet niet uh, of u uh, ook daarvan hebt gehoord... maar er zijn ook binnen de gemeenschappen grote verschillen. Uh, vrouwen bijvoorbeeld, uh, dus, juichen dit verbod... Van harte toe. Ja. He, de mannen zijn daar minder van geporteerd. Er zijn er zelfs bij die zeggen dat ze vertrekken weer uh, om die redenen. Nou ja, als dat een aanleiding is, zou ik zeggen, dan moet u dat doen. He, wij zijn in Nederland niet, uh, denk ik, het aangewezen land... om een distributieland te worden op dit punt. Op dit punt niet. Minister Leers van Immigratie, asiel en Integratie. Hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is twaalf minuten over half negen. Vakantie, daar eh, beknibbelen we op. Want u zoekt het dichter bij huis en gaat voor minder luxe. Althans, dat is de verwachting, lijkt uit onderzoek. Morgen opent de vakantiebeurs voor het publiek in Utrecht. Verslaggever en Alberts vroeg op het station in Utrecht alvast naar de vakantieplannen. Wachtend op de trein, maakt u al vakantieplannen? Uh, ik heb nog geen vakantieplannen, mee. Waarschijnlijk ga ik met mijn vriendin mee... Uh... Met mijn schoonouders, dus ook. Uh, waarschijnlijk wordt dat Frankrijk, Zuid-Frankrijk ergens. Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de Nederlanders van plan is om in 2012 op vakantie te gaan. Maar minder ver, minder lang, minder luxe. Gaat het ook voor u gelden? Ik denk het wel. Het is niet zo dat ik heel krap zit. Maar ik moet wel rekening houden dat ik niet uh, te veel uitgeef. Maar heeft u dat dan niet opgelost door met de schoonouders op vakantie te gaan? Misschien betalen zij wel. Ja, dat is zo. Ja, ja, ja, ja. ja dat uh, hoop ik. Uh, mijn vakantieplannen zijn uh, naar, dat ik uh, twee weken naar de Azoren ga. Zo, doe maar. Ja. ja. Kan het leiden? Ja, uh, ik ga met mijn ouders mee. Dus. En zij betalen? Een deel. Ja. Als ze dat niet zouden doen? Uh, dan was het een stuk lastiger, ja. ja. Wat zijn uw vakantieplannen? En nou, ik ga nog op wintersport in maart met een paar vriendinnen. Dus, uh... En in de zomer? Ja, in de zomer ga ik waarschijnlijk ook nog op vakantie. Maar uh, die moet nog geboekt worden, dus dat wacht ik wel af. En als u dan boekt, denkt u dan aan uw financiën? Ja, ja altijd. Uh, het moet wel mogelijk zijn natuurlijk. En zal het dit jaar meer zijn dan andere jaren, dat u daaraan denkt? Uh, ja, waarschijnlijk wel iets meer. Uh... Ja. Hoe komt dat? Uh, nou, ik heb net een nieuwe baan, dus... Uh... Ja, dan heb je iets minder vakantiegeld opgebouwd en uh, ja, daarnaast de economie ziet er niet heel geweldig uit, dus uh, misschien maar even zuinig aandoen. Heeft u wel vakantieplannen voor 2012? Nee. Nog nee, helemaal niet. Nee, helemaal niks. Maar bent u een vakantieganger? Gaat u elk jaar? Nee, nee, heel saai. En hoe komt dat? Geld. Alles gaat op aan het huishouden. En dat is uh, dit jaar niet anders dan andere jaren. Dezelfde laatste vijf, zes jaar zo. Alles wordt duurder. Dus vakantie schieten ben je. En vindt u dat jammer? Ja. Want er zijn ook mensen die gewoon niet van vakantie houden, natuurlijk. Ik zou graag op vakantie gaan? Ja, wij hebben vakantieplannen. We gaan uh, voor de derde keer naar Suriname. En dat uh, bevalt goed. Dan huren we daar een appartement en uh, kijken daar rond. Ze doen een trip naar het binnenland en zo. We hebben dat twee keer eerder gedaan en uh, dat is uitstekend bevallen. Dus u hoort niet bij die Nederlanders die nu een beetje de hand op de knip houdt... vanwege de economische omstandigheden? Nee, ik, uh, we hebben de luxe dat dat uh, op dit moment uh, nog niet nodig is. Rap over politiegeweld in Kenia. Het is een hype geworden en u hoort er straks meer over. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Arnoud Broekhuis. In het noorden en het oosten van het land komen nog misbanken voor. Er staat zo'n 150 kilometer file... Opmerkelijke files op de A9, Alkmaar richting Amstelveen... tussen Beverwijk en het kropend Raasdorp, 10 kilometer. Op de Ringweg Amsterdam, de A10. Dat staat tussen het kropend Nieuwe Meer en Amstel Business Park... 6 kilometer na een aanrijding, maar de weg is weer vrij. Dan op de N2, dat is de Randweg Eindhoven... staat tussen het Kroopend Baterdorp en Veldhoven Zuid 6 kilometer. En tenslotte de A16, Breda richting Rotterdam... Na een aanrijding bij het knoop Rittenkerk zijn daar twee rijstroken dicht en er staat een file van 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In Kenia, zo zei het al, is een hype ontstaan rond een rapnummer uit de sloppenwijken van Nairobi. Een jongen die getuige was van politiegeweld, vertelde op televisie wat hij had gezien. En zijn getuigenis werd vervolgens op rapmuziek gezet. Correspondent Koert Lindijen zocht hem op. Naam is Sasa. Mbusi en Bonoko de. Bonoko is een young young Bonoko is vertelt in de studios van Ghetto Radio DJ Mbusi over Bonoko, met wie hij samen een show presenteert. Maar nu woont Bonoco in een echt huis, want ik en Ghetto Radio hebben hem geadopteerd. Ik wil weer een mens van Bonoco maken, want op de straten van Nairobi als straatjochie ben je niets waard. Niemand heeft me ooit geholpen zoals nu Ghetto Radio doet, vertelt Bonoco. Ik slaap nu zonder luizen. En zonder de vrees te worden vermoord door de politie. Oké, okay, laten we nu naar Ngara gaan. Een wijk van Nairobi. Waar de hype rond deze jongen Bonoko begon. De slager, hij verkocht hier vlees in Ngara. Hier, in dit steegje, werd hij gedood. Omdat hij wild plastte. En de politie legde een plastic pistool een Bonoko naast zijn lichaam. Ik zag het allemaal gebeuren. Maar de man... De slager, hij was onschuldig. De politie vermoordde hem. Bonoco vertelt het verhaal over de smeres die de slager doodschoot, net als hij dat deed op de televisie na de moord op de slager. Van dat verslag op de televisie maakte een onbekende muziekproducer de rapzong die Bonoco beroemd maakte. Sasa, Meneer Oquiri is politicus in deze wijk van Nairobi. Dit soort politiemoorden komen heel vaak voor, vertelt hij. Twee weken geleden nog werden drie straatjochies door de politie hier neergeschoten. This has been the norm. Dit is heel gewoon in onze buurt. Bonoco, een bijdrage van de correspondent Koert Lindeyer. Het begon ooit met de Algemene Verkeersdienst. Agenten en dikke, lange, witte jassen in Porsches. U kent ze misschien nog wel. Vooral de nog onervaren weggebruikers opvoeden, regels bijbrengen. Dat was de taak. Tot 1994 reden de Porsches rond. En vanwege het 50-jarig bestaan mocht verslaggever Jessica van Spengen een rondje meerijden met Frans Zuiderhoek van het KLPD tegenwoordig. Hij zat destijds ook bij die Porsche-groep. We moeten een speciale jas aan. Hij lijkt leer, maar hij is uh, van plastic. En dat is vooral uh, omdat hij ook uh, waterdicht moet zijn. Het is een beetje een uh, officiersjas. Ja, die bondkraag is ook weer voor de wind. Hè. Dan kan je hem uh, opzetten, want anders waait die wind in je, in je nek.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 Heel veel paardenkracht. <laughs> Over paardenkracht gesproken. Hè? Adelinde Cornelissen is de gast van uh, Marco in Visser al de hele ochtend. En uh, dat doen we vanwege de prachtige sportzomer die eraan zit te komen. De sportzomer van 2012 met natuurlijk de Olympische Spelen. Waar we allemaal hopen dat Adelinde goed gaat scoren. Um, hoe is dat eigenlijk met de kosten? Want ik kan mij voorstellen dat het niet een goedkope sport is om uh, te doen. Nee, dat, uh, uh, Lara, dat, kan ik, uh, dat, dat gevoel heb ik ook een beetje. Ik ben, hier, uh, ik ben te gast deze ochtend op een prachtig landgoed in Nijkerk. We hebben samen de paarden gevoerd. Nou, er staan er hier een stuk of tien op een rij in de stal. En ik sta nu uh, met Adelinde Cornelissen in de bak. Met de nieuwste aanwinst, Gellehead, die je sinds kort uh, in, je, in je bezit hebt, mag je wel zeggen. Maar dan denk ik toch ook stiekem wel eens een beetje als echte Hollander. Waar doet, waar doet u dat allemaal van? Ja, dat is, dat is vooral heel hard werken, inderdaad. Ja. Ja, het, is, het is allemaal niet zo heel goedkoop, natuurlijk. Uh, sowieso de aanschaf van een paard niet, maar ja. ook het onderhoud, natuurlijk. Uh, ja. Kost nog wel wat tijd. Ja. En... Oh, zoals Gallehead, hè, waar, we nu naar, waar je nu op zit. Hè. Wat, wat komt daar nou? Kan je een indicatie geven van wat zoiets, wat dat nou kost? Ja, meer dan genoeg. Een ja? spaarbankboekje. Maar het is ook vooral... Ja, goed, op, met één paard kun je natuurlijk... Dat kost zoveel. Dus je moet er ook allemaal andere dingen naast doen. Wat dan? Wat moet je ernaast doen? Ja, goed, wat ik doe is inderdaad een paar van andere rijen trainen. Uh, die dan ook uitbrengen op wedstrijd kijken wat het hoogste is, wat ze eruit kunnen ja. halen. Maar je geeft dus ook les? Ik ja. kan jou ook, want ik ben een beginnende paardrijder, zullen we maar even zeggen. Ja. Als ik nou bij Adelinde Cornelis paard wil uh, leren rijden, wat gaat me dat kosten? Als je begint, dan moet je ergens anders beginnen, denk ja? ik. <laughs> ja, dat lijkt me beter. Maar inderdaad, ik geef smiddags lessen. Zeg maar tot een uur of twee doe ik zelf rijden, twee, drie uur. En dan vanaf twee uur ja, tot een uur of uh, acht, negen lessen geven. Ja. En dat zijn dan mensen die dat moeten kunnen betalen? Want ik neem aan dat jij, we hebben afgesproken dat we elkaar tutelieren... dat jij niet goedkoop bent. Nou ja, goed, op een gegeven moment kun je steeds een beetje selectiever zijn natuurlijk. Ja. Dus ja, goed, dan gaat de prijs ook iets omhoog. Ja, en, en wat voor mensen komen er nou bij jouw les uh, nemen? Ja, voornamelijk inderdaad, sowieso mensen die... Het is eigenlijk heel divers nog wel. Wat in ieder geval heel gemotiveerd is en heel gedreven is... om natuurlijk ja. ook hoger op te komen en, en te kijken hoe ver ze kunnen komen. Ja, ja. Nou goed, het is dus hard werken. Je begint ochtends uh, om half zeven met de paarden verzorgen. En hoe, ga, hoe, ga, hoe lang ga je door, iedere dag? Ja, eigenlijk ga ik zelfs van tevoren nog hard lopen. Dan om half zeven de paarden voeren. En dan inderdaad om acht uur tot een uur of twee, drie is het te rijden, alle paarden trainen. Dan om drie uur of twee, drie uur ga ik les geven tot een uur of acht, negen. Dan moeten de paarden natuurlijk tussendoor nog weer gevoerd worden. Uh, S'avonds gaan we nog vaak een keer andere paarden kijken. Want ja, je moet ook paarden kunnen scouten voor opvolgers, voor talent of wat dan ook. In het weekend is het wedstrijd draaien, clinics geven. Vol, druk, zeven dagen in de week. Het leven van Adelinde Cornelissen draait volledig, maar dan ook volledig om paarden... Heeft u verder ook nog een persoonlijk uh, leven? <laughs> ja, gelukkig zit mijn vriend ook in de paren. Dus ja. dat is wel heel erg handig. Ja, ja maar... nou, dan zie je elkaar nog eens. <laughs> ja, we doen samen trainen en hij uh, helpt mij links en rechts wel eens. Dus uh, ja, nee, ja. dat komt allemaal ja. goed. Ja. Maar goed, naast uw vriend heeft u dus... De, uw twee grootste vrienden zijn uh, Parsifal natuurlijk, hè, waar je mee ja. naar Londen gaat. Ja. En, en Gellehead, die je nu aan het, aan het uh, trainen bent, die je nog eigenlijk aan het leren kennen... Bent. Maar even, het gaat natuurlijk om de combinatie. Een leek zou denken van wat maakt dat nou uit? Je gaat gewoon op zo'n paard zitten en dat beest doet het werk. Maar dat is het natuurlijk niet. Hè? Je moet een relatie opbouwen. Ja goed, zeker als je in de topsport komt, dan gaat het om hele kleine fijne communicaties. En ik kan natuurlijk moeilijk tegen dat paard zeggen, hey, je moet nu linksaf. Dus hij moet ook leren begrijpen dat als ik misschien met mijn linkerhand of mijn linkerbeen of wat dan ook iets doe... Dat hij dan daarop een reactie moet geven. En dan mag dan niet ook nog dat hij er een minuut over na mag denken. Van oh, wat zou ik eigenlijk eens moeten doen? Want dan ben je al te laat. Dan moet je echt binnen een half vertel, boem, boem, boem. Dus die afspraakjes die moeten zo scherp en zo duidelijk worden. En daar moet je natuurlijk dag in dag uit voor trainen, dat die, dat die communicatie super fijn verloopt. Je moet kunnen lezen en schrijven met je paard. Adelinde Cornelis, ik vond het hartstikke leuk om vanochtend bij je te zijn. Gaan we goud halen in, in Londen? En we gaan zeker ons best doen. Ja? Jazeker. Ja? Ja. Is dat iets waar je ook wakker van kan liggen? Nee. Dat niet? Nee, ik train gewoon keihard en ik zorg ervoor een optimale voorbereiding. En dan doe ik mijn best en meer kan ik echt niet doen. En genieten en daarvan houden? Zeker weten. Hartelijk bedankt en veel succes met het harde werk. Dank u wel. Na negen uur in het NOS Radio 1 Journaal meer over Haiti. Oxfam, NoVip kwam met een kritisch rapport. De wederopbouw daar stagneert en is nog lang niet klaar. Onze verslaggever Hans-Jaap Melissen was er onlangs. is net teruggekeerd vanuit Haiti en doet verslag over de wederopbouw. Tot zover die wel heeft plaatsgevonden.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 Dit is Radio 1.